Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Geert Wilders dreigt met nieuwe verkiezingen als NSC de asielwetten van minister Faber wil aanpassen. De PVV-leider zegt op X dat nieuw sociaal contract met vuur speelt. De coalitiepartij sluit niet uit dat de wetten moeten worden veranderd vanwege een negatief advies van de Raad van State. Wilders vindt dat er gewoon verder gegaan moet worden met de asielwetten, ook al gaan die volgens de Raad van State helemaal niet zorgen voor minder asielzoekers. Een man van 26 die vorig jaar in de Duitse stad Stuttgart op mensen instak moet 9,5 jaar de cel in. Hij is voordeeld voor meerdere pogingen tot moord. Het gebeurde vorig jaar in de officiële fanzone tijdens de EK-wedstrijd tussen Tsjechië en Turkije. De dader gaf toe dat hij zoveel mogelijk mensen wilde doden met zijn mesaanval. Dat lukte hem dus niet, wel raakten meerdere mensen gewond. Ajax spits Wout Weghorst is minstens zes weken uitgeschakeld vanwege een blessure. Hij was gisteren nog belangrijk bij de 2-0 overwinning op Fortuna Sittard door een doelpunt te maken. Ajax zegt dat Weghorst zijn teen heeft gebroken tijdens die wedstrijd en er dus voorlopig uit ligt. En steeds minder Chinese trouwen. Vorig jaar waren er in China zes miljoen bruiloften, dat is bijna een vijfde minder dan het jaar daarvoor. De Chinese overheid maakt zich zorgen en komt met maatregelen... Zo is er nu een afkoelperiode van 30 dagen voor stellen die willen scheiden. In de hoop dat hun huwelijk toch stand houdt. En er is meer, zegt correspondent Laura van Meegen. Wat nieuw is van dit najaar is dat ze les gaan geven op scholen. Een soort van relatie- en liefdeslessen. En op die manier gaan ze dan proberen om de nieuwe generatie te enthousiasmeren voor het huwelijk. Maar het kan ook wel agressiever gaan. Want wat je ook hoorde afgelopen najaar is dat vrouwen die net getrouwd zijn... door ja, lokale overheidsambtenaren werden getrouwd gebeld waarom ze niet al zwanger waren, want ze waren toch al eventjes getrouwd. Veel Chinezen kiezen er voorlopig voor om niet meer dan één kind te krijgen. Scholen en kinderopvang zijn duur in China. Het weer bewolkt met het in het midden en zuiden af en toe regen. Vanavond mogelijk ook wat natte sneeuw. S'nachts dan vallen er echte vlokken uit de hemel en kan er in het noorden een paar centimeter blijven liggen. Morgen is het dan opnieuw grijs en 1 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat file op de A7, Zaanstad Hoorn bij Purmerend is de verdraging 5 minuten. Ook 5 minuten verdraging op de A9, Alkmaar Diemen bij de afrit AMC. Op de A10 de Ring van Amsterdam, op de Ring Noord tussen Landsmeer en de Koentunnel 5. En op de N207 Hillegom Alfa aan de Rijn bij de afrit Nieuwveen is de verdraging 10 minuten. Tot zover de AWV verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. He would swear by his mouth. Job in the city. I was looking at the world of make-believe when my best friend won't know me that there may be a job in this city and you never told me he would dream about another scheme about another son and call a dream about a man about a vendor's dream. he would swear by his mouth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 Ja. ja, toen bleek het, Begin het. Ja. Er is er morgen eenjarig, hoera, hoera, hoera. hoera dat, dat kun je wel, je wel zien, het hangt van. daar. Oh, ja. oh, ik dat vinden vind we Heel mooi. mooi. prachtig, oh, ja, ja, ja, we zijn nog niet klaar. <laughs> nee, ik vond het mooi. Oh, ja. Dus, uh, ik heb een carrière misgelopen. Ja, dat denk ik ook.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 Voor het eind van de voetbalwedstrijd van vandaag. Ja, maar moeten zouden we moeten steeds nummers controleren. Voor, je... Oh ja, nummers er controleren. Gaat heel echt goed. gaat iets niet goed hoor. En uh, uiteraard uh, of, uh, of we nog steeds voorstaan daar in Emmuiden. Nou. En uh, verder hebben we Rendell Lawson. Ja. ja. Oh, gaan we Rendell opbellen? Want, uh, dat, dat gaat gewoon door natuurlijk. De ja. Pet report zo uh, rond uh, kwart over vier. Hartstikke leuk. Hij was, hij was ook jarig, hè, van de week. Moeten we voor hem ook zingen, of? Hij vandaag. was ook jarig. Ja. Ja. Ja. ja. En ik ben van de week ook nog jarig, maar dat. Uh, In maart. Nee, joh, de dertiende. Nee. Echt ben jij de dertiende jarig? Ja. ja. ja. Donderdag, donderdag, donderdag, de dertiende. Oh. oh. Allemaal ja. kaartjes sturen Jeetje. naar Rob. <laughs> <laughs> allemaal kaartjes sturen. Gewoon allemaal langs. Nee, joh, niet. niet. Lekker een stukje appeltaart. Waar dat gebouwde van alleen een hij heeft nog één stukje appeltaart? Nee. <laughs> Nog één puntje, Chip. Dus wie roept een ro ja. puntje wil, moet donderdag langsgaan. Ja. Iedereen één Chipie, denk ik wel? iedereen chippy. Lekker. Nou ja, dus dat uh, allemaal uh, feesten natuurlijk. Hè. Ja, en, uh, gezellig. Hoe oud is Rendel geworden eigenlijk dan? Hoe, hoe oud word jij eigenlijk? Ja, ja 55 ongeveer. 55? Ja. <laughs> ja. Oh, ben je daar al overheen? Ook al een oudere man, hè? Ik weet niet hoe oud Rendel is geworden eerlijk gezegd. Ja, 62, 62, 62 is ja, geworden. Is 22, 62, ik weet het wel. Oké. Okay. Ja.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 ...naar IJmuiden toe, naar Piet, want jij hebt uh, nieuws. Ja, de spanning is hier te snijden en het, de wedstrijd is los zoals het heet. We zaten in de eerste helft op het middenveld, maar nu zoeken we allebei wel allemaal de aanval op. IJmuiden naar de gelijkmaker op zoek en Zandvoort naar de tweede. En die tweede van Zandvoort is uh, vijf minuten geleden gemaakt. Een uh, mooie aanval en die uh, kwam op een gegeven moment bij uh, Salim Vertoot ...en die gaat de bal door aan uh, Fernando Loers en die maakte hem uh, keurig netjes af...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 TV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 Goeiemiddag, ik zit aan de koffie bij mijn schoonmoeder. Bij je schoonmoeder? Oh, oh, oh, oh. Ja, dat nou mijn vader Oh ja, nou daar hadden we het steeds over hè. Die had weer een klusje voor je, je schoonmoeder. Ja, of, die altijd een klusje. Ik heb nou weer, weer, weer, weer een klusje. Ik krijg altijd een klusje van haar, maar okay. het is lief hoor. Dus mag ik maar klusje klusje. Oh, sorry. Dat was in de uitzending. Oh, oh, niet oh, uit. Oh, oh. oh, oh, oh, oh. Zo jammer weer. Ja. Bijna. Zo, ja. Nou, ja, leuk, uh, leuk je weer te spreken. En uh, we ja, gaan top. alweer bijna beginnen met uh, Formule 1. Ja, dus het gaat ja. snel, joh. Het, uh, ja, binnenkort hè, zitten we daar in die uh, wat is dat, dat grote dat? De, de, de O2 uh, waarin, uh, de de uh, Arena, ja. Ja, ja, de O2 ja, de O2 Arena waar ze allemaal mogen gaan presenteren. Alle teams bij elkaar.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 drankjes. Hè. Ze hebben ook een orange drink en een, gr een groene drank. en Ze hebben van alles en ze kunnen van alles maken. Nou, het kan een kleur van de regenboog worden. Ja, dat is ook zo. Ik vind het ook een beetje saaie, saaie layout. Ah, maar ik zou zeggen, de ontwikkelingsafdeling voor, of de marketingafdeling is niet de drugsbezette afdeling, dat Red Bull. Zullen we dat op houden? Dat is waar, ja. Die hoeven niet zoveel te doen. Maar, nee, nee, klopt. Nee, nee het zou wachten, weet je, Red Bull blauw, Ferrari rood, de Mercedes, Nou, die zou ook wel diezelfde kleur zijn. Dus we gaan op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 Nou, is, uh, ik heb Seins hard aan het werk gezien. Eh, bij de eerste testritten natuurlijk. In een heel spierwit overal. Uh, waar hij mee zie, uh, liep. Uh, met, de, met, de, met de sponsornamen erop. En uh, uh, bij het uitstappen keek hij niet heel erg vrolijk. Zullen we het allemaal ophouden? Ja, het was even wennen waarschijnlijk. Het was even wennen waarschijnlijk, uh... waarschijnlijk. Dus uh, die keek niet heel erg vrolijk toen hij uitstapte. Uh, ik denk dat hij uh, werk aan de winkel gaat krijgen. En uh, dan ligt het aan het team. Of, of hij het zover en zo goed kan maken natuurlijk. Maar ja jongens. Uh, de meeste aandacht. Het gaat er natuurlijk toch wel uit wat Lewis Hamilton gaat doen bij Ferrari. Maar, uh, de eerste testritten was hij sneller als, als Charles Leclerc. Dus het uh, staat 1-0. Dus zullen, zullen we dat maar zeggen? <laughs> en, Zeker, uh, maar ja. toch, toch uh, wordt het echt heel erg wennen volgens mij. Uh, Hamilton uh, in, het, uh, in het rood. Dat uh, zie ik niet zo gauw gebeuren, maar het gaat nou, gebeuren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 Uh, net zo'n driehoek creëren... wat Miguel Schumacher eigenlijk toen gedaan heeft... Hè? samen met Sjaltot en, uh, en Rosbron. dat was een, uh, de, de, de, ja, de Bermuda-triangle, Bermuda noemden ze dat ook wel. Die drie-eenheid maakte van dat team natuurlijk een groot ja, groots, groot team. En uh, die mensen moeten hij ook, ook om zich heen gaan uh, vormen. Ja, heeft hij bijvoorbeeld uh, Louis uh, van uh, Mercedes... gewoon nog mensen kunnen, kunnen meenemen naar uh, Ferrari? Nee, uh, dat niet Nee, Bono is volgens mij niet... Dus die is kwijt dat was in feite net zo'n beetje... relaties met Max heeft met G.P. natuurlijk, met Ciampiero... ...en, en, en ja, hij zou een nieuwe technische jongen achter zich hebben... ...dat zou even wennen worden. Even hij, we heeft nog, oh. al, hij heeft wel Angela terug, hè? dus dat is wel weer een ander verhaal. Ja, oké, okay, ja. <laughs> dus, uh, <tossimus> de tassen dragen is natuurlijk terug, zullen we maar zeggen... ...en uh, Angela die gaat toch wel weer, ik denk ook voornamelijk... ...mentaal heel erg daarin begeleiden. Dus ja. ik denk dat ze daarom teruggekomen is.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 Ja, en iedereen dacht dat ze ruzie hadden, maar dat is eh, blijkbaar toch niet zo geweest. En eh, als je daar nou wilde gewoon even, ik denk even, time voor jezelf hebben. Om, jongens, dat Formule 1, het is natuurlijk wel busy, busy gebeuren, hè. Om, wees even eerlijk. Eh, gewoon 24 op Priest, wat hebben we dit jaar? 24, 22? En eh, zoveel verschrikkelijk kan priesten. je bent altijd onderweg. Ja, Benno, Benno, uh, Benno zit tegenover mij eh, op dit moment ja. eh, in de studio. En Benno, eh, die zei al, als ze we een weekendje radio wilden maken op zondag... Zondag, met die kalender van de Formule 1, er is bijna geen plek hè, om uh, een Formule 1 loos weekend uit te zoeken, zeg nou, maar. Bijna niet meer, bijna niet meer. Nee. En, uh, dus dat is best wel, best wel een heel groot probleem. En uh, dat betekent gewoon ook voor iedereen hè, in het team, het is een heel zwaar last van een hele grote kalender. Ik ben er nooit de voorstander van geweest. <lacht> uh, maar ja, de show moet gewoon zullen we ze maar zeggen, met die nieuwe... Liberty met, met Media denkt er anders over, zullen we maar zeggen. Ja, toch hè. Ja, en, uh, nou zeker.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 de reiskosten, allemaal zelf betalen, verblijf en uh, dergelijke. Ja, nee, Het dat, dat is een onwijs volle uh, vol agenda en dat heb je ook bij de Formule 1 natuurlijk. Ja, alleen om die jongens maar drie pijltjes mee te nemen in een borstzak. Dus dat is niet veel bagage. Maar bij uh, de Formule 1 gaat er wel wat meer mee. Dat ja, is... dat is ook sowieso. <laughs> dus heel, heel veel verplaatsen over de wereld hoor. Ja, en, dan, uh, yeah. en dan moet ik altijd wel heel erg lachen. Dat, uh, weet je, dan heb je stel, uh, ook in de Formule 1 hebben ze dat ja, we moeten uh, energiezuinig en we moeten dit... en we moeten voor de environment moeten we dan heel erg oppassen.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 Nou ja, het circuit moet wel, moet wel op gereden blijven worden, zeg ik allemaal. maar. Dus uh, die, ik zeg wel, dat Asfand ligt niet voor niks in de duinen. Dus er moet wel wat mee gebeuren. Ja, zou die, dus, uh, zou die met wat uh, anders komen, de Prins uh, hier uh, op het circuit? Nee, ik weet niet. Ik denk, uh, laat ik het zo zeggen, uh, Zandvoort valt natuurlijk weg, de kan valt weg, maar er zijn genoeg mooie andere evenementen te maken met een mooie autosport. En ook misschien wel wat andere dingen. Hoe over hetzelfde veld gaat hij een groot concert geven, de het stuk. Ik weet het allemaal niet. zou ook uh, kunnen, hè? Ja, het zou ook wel kunnen. Hè? Ik heb zelfs op Mans, het op de van Le Mans, heb ik ooit vroeger, uh, nou dan praat je over 2006, hebben we zelfs een hele grote openlucht, uh, bioscoop gehad dat uh, gewoon een paar honderd man, uh, een paar duizend man op het rechtstuk van Le Mans naar een film zaten te kijken. Niet chauffe-jongen film trouwens, dat was helemaal geweldig. Um, wat op Le Mans speelt natuurlijk. Ja, uh, dat zou je, zou je ook nog een keer kunnen doen. Uh, weet je, het ter ter terrein ligt er, de accommodatie is er, je kan er natuurlijk van alles mee. En Formule 1 is heel prachtig.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 Job? Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Everybody, shake your stuff. Yeah. Yeah. The rebels here. Get up. The MC has started. Pump up the house and groove it. Stop. You're in a shakedown zone. You like bass? I love it to the.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 2-0 voorsprong. Het is echt, de spanning is om te snijden. Overigens, het zonnetje is hier ook gewand, uh, Rob. Oké, okay, oké. Okay. Ja, het Zandvoortse zonnetje is nu ook hier. En het, is, het is ook echt helemaal zonnig. Iedereen staat weer. Het is wel een wedstrijd heel, die heel veel kracht heeft gekost. Dus de jongens moeten echt allemaal in het warme bad vanavond. Kornig wordt genomen. Twee man erbij, Berg en Christine. En die gaan hem waarschijnlijk een beetje tijdrekenend iets doen. Die man... Nou, dat wil niemand weer... <tie> de korner wordt niet genomen Want het is de man van Ja, ja Schijn! Hé Hey! Hé! Oh! Hey! Wat is het nou? ja, maar De grens zegt De vlaggen voor korner Oh, oh god Hij de vlaggen voor korner Heel zomper weet het nu maar Ja, zeker <tie> <tie> nou, Dat hoorden we wel En op het veld weten ze het ook uh, Toch, of niet? helemaal het richt Ja, hij maakt een eind aan Zambek heeft 2-0 gewonnen. Dus ah. mooie overwinning en, uh, We gaan uh, naar de 13 punten. En hun me 5 van 9 Die staan echt. Ze hebben gevochten hoe we kunnen trots op ze zijn. En uh, ja, 2-0. Zeker van, lekker. Lekker Piet. Okay. Dankjewel okay. en geniet van het ja, okay. zonnetje daar. En uh, tot de Absoluut. volgende. Oké, okay, okay. hoi. Hoi, hoi. Ja children glad met uh, die mooie single uh, Leningrads. Het is uh, half vijf geweest soort uh, dier gaat doen. Wie heb, heb je vandaag in de aanbieding? Oh, vandaag een schatje. Nola heet Nola. Ze. Ja, dat vond ik wel leuk, omdat het uh, hoofdpersonage van gts die heet ook uh, Nola. Het meisje speelt een hele leuke rol, mooie rol, ja. Um, mooi meisje. Maar Nola, ja, ja dit, dit, dit, het is ook een mooi poesje. Ze lijkt niet op nodig. Oh, daar was hij naar het ja. kijken, hè? Naar de poesje. Jij zat steeds stel, maar naar het ja. poesje te middag kijken. Naar ja, ja. De oh, de middag ja die, die zit op je scherm, hè? Omdat ik het open <laughs> heb staan. Ja, ja, ja, die zie je helemaal verslag. Maar goed.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 Ga van Nola of andere leuke dieren naar het Kennemer dieren thuis. Ja, er zitten heel veel konijnen nu. Ja? Heel konijn, veel. Hè? Ja, dus als, konijnenliefhebbers die kunnen nu hun slag slaan. Hebben ja, die allemaal, allemaal de kerst overleefd? Ja, ja kan het zeggen. Je krijgt een recept mee. Ja. Oh, <laughs> uh, oh, oh, oh, wat zeg je nou, oh, oh, was... oh, doei, oh. oh, Je gaat last mee krijgen. Hadden we, we nooit de... achter jou gezocht? Nee, als niemand maar dat gehoord heeft. Ik eet veel, maar ik eet absoluut geen konijn. Nee, waarom dat kan nou, ik niet. Het is zie hartstikke ik, lekker. Het zou best kunnen, maar ik, dan zie ik dat koppie voor me. Nee, ik eet echt geen konijn. En kikkerbilletjes eet ik ook niet. Nee, gaat verdappen. Nou, vroeger <laughs> had ik ze wel, bij de moustache. toen nou, was je de... wezen stappen en dan ging je daarna uh, kikkerbilletjes eten. Oh, maar ja. toen ik eenmaal zag hoe die beestjes worden ja, hou afgemaakt... Op. Was, nee, was nee, dat een burger uh, wat je toen haalde of zo...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 Ja, maar voor mij niet. Ik woonde er vlakbij. Oh, oké, okay, oké. Okay, okay. Ik was onderweg naar huis. Nou, dat, dat, dat ook weer opgelost <laughs> yes, bij yes, deze. Yes. Bij daar. Z zeker. Nou ja, zometeen hebben we ook weer uh, Fred... met Entertainment for You. Oh, ja, In het uh, jubileumweekend. Ja. Is dat en jij toevoeging hebt nog, hebt nog evenement, een toegroeging voor de evenementen. Ja, ja. ja. Mag ik ja dat nu ga, maar, ga zeggen? Maar. Want dat was ik helemaal vergeten. Schandalig. Alfred en Albert... de Kennemer Toneelgroep speelt dat... morgen al...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 Nederlands kampioenschap Bolen. Ja, hij staat nu zesde op de ranglijst Zo. voor jeugbolen. Nederlandse kampioenschap. Wow. Ja, leuk hè. Ja. Ja, <laughs> je moet ja. meteen aan die uh, reclame van Amstelbier uh, denken dat ze gingen bolen. Dat, dat die bal door het plafond. Nee, dat gebeurt niet. Hij uh, krijgt het wel. Hij ja. is hartstikke goed. Oh, wow. ja. Strijk naar strijk gooit hij. Ja, ja. ja. hij zit echt aan uh, een gigantische hoge aantallen mm. van punten.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 En zo uh, wist ook uh, iedereen je te vinden, maar ze moesten wel het onderste deurtje hebben om bij je te komen. Want ja. uh, je zat eigenlijk een beetje, een beetje weggepropt met hele dikke muren en uh, had weinig buitenlicht uh, daar uh, in het ja. Uh, pand. Ja, dat ze in ieder geval veilig. Ja, dat, nou ja, nou, we moesten wel bewakers zelf uh, daar slapen en zo. Om, ja, uh, de maar dat gaat, was maar een deurtje uh, toch? Dus... Ja, nee, twee deuren, oh, twee. twee deuren. <laughs>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 Maar toen, toen, Ik doe het allemaal heel voorzichtig aan. En uh, toen toe naar het Gasthuisplein. Rob, Rob, naar het Gasthuisplein. Ja, toen uh, naar het Gasthuisplein. Ja, Hoeken uh, Kruisstraat uh, Gasthuisplein. Ja. Kruisstraat 2 a twee jaar. Een, uh, ja, een geel-blauwe pand. Hè? Ja, en Misschien piep, piep, piep, klein, piepklein kunnen mensen dat Heet nog leuk. wel herinneren. Ja. Echt zo'n uh, oud uh, vissershuisje uh, uit, uh, uit de jaren twintig, volgens mij. Zou zomaar kunnen. Laten ja. dus later uh, wel opnieuw uh, opgetrokken qua muur natuurlijk. Zag wel uh, vrij jonger uit mm -hmm. Maar uh, binnen was het echt oud hoor. Ja. Maar uh, ja wel leuk hoor. Echt heel een, uh, heel uh, het grote heel, raam op het heel, plein. Heel knus pandje. Ja. Groot raam uh, op het plein. Dus iedereen kon naar binnen kijken. K ja. En radio kijken. Maar jij kreeg s'avonds als je daar programma deed, kregen die hangjongeren natuurlijk <laughs> voor de deur, die daar met een blootje en een flesje bier en dergelijke ja, ja. op een gegeven moment gingen zitten. Maar die vond het wel leuker natuurlijk, een ja, beetje radio kijken. daar had je geen last van toch? Nee, Echt? had, je, had nee. je ook geen last van. Dus, nee. Uh, nee, de buren waren af en toe wel niet blij met plek. ons, maar, uh, nee, dat zal. Maar ja. <clears throat> Wanneer zijn buren wel blij. Ja, dat is ja, ook zo. Maar een mooi plekje toch, uh, Zeker, zeker. Ja, ja, ja, ja. heel veel uren en, doorgebracht. Uh, ja, en uh, beneden kon je ook uh, prima bivakeren. Ja. Boven? met een uh, mooie technische ruimte. Boven was helemaal uniek. Ja. Eerst uh, zat de studio boven. Ja, ah. met, een aparte, met een aparte ruimte, zeg oh. maar. Daar zat dus uh, de presentator in. Oh. En de DJ was. Uh, of de, de spreekcel Een spreekcel. Een spreekcel in. Uh, ja, de schuiver die zat dan in een andere kamer. Ja. En dan communiceerde je is... via de koptelefoon uh, en de microfoon uh, met elkaar. En... Wat er moest gebeuren. Maar was dat handig? Het was niet nou, gezellig. Nou, dat, ah. dat in die tijd was het altijd bij een radiostation. Ja? Als je geen spreekcel was, was je geen professionele radio. Ja. Ja, Later ja. zijn ze daar allemaal heel anders over gaan denken. Ja. Net als dat je altijd vroeger... En ja. Ik vraag me nog steeds wel eens af hoor. Maar dat hebben we ook in de, in de watertoren gehad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 Nou, ja, en dat dat was da da da daarvoor hebben we het nog even geprobeerd met de Mariaschool. Ja. Ja. Want daar wilde de gemeente eigenlijk ons in hebben toen. Ja, ja. Want uh, ja, die, die kunstenaars die zitten, daar, ja, ja. zitten er ook ja. Ja. Ja. in. En uh, ja. wij konden dan ook zo'n ruimte krijgen. En ja. dan moesten we moesten zelf maar zorgen dat we een uh, tweede verdieping uh, bovenop kregen. Want je had een heel hoog plafond natuurlijk. Ja. Hmm. Dus dat je ja. nog een, uh, Kon je een soort vliering zou kunnen maken. Maar ja, ik zeg, daar ja, zitten er wel weggepropt. Uh, ja. De komst van het gastensplein. kan iedereen je zien. En ja. dan uh, daarheen. Dus... Uh, ja.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 Ja. Van, uh, om hier uh, te bouwen, dat er dan ook een uh, radiostudio kwam uh, voor ons. Oh. Dus uh, terug op uh, dezelfde plek. Oh. Maar oh, daar hebben we nooit meer wat over gehoord hoor. Maar dat stond echt in de bouwtekening. Zo oh, heb okay. ik het ook gezien. Dus, uh, oh. wow, nou ja, die, die moet toch uh, zichtbaar te maken zijn via de Ja, maar meestal zijn. verdwijnen die heel ver, in heel diepe, <laughs> in een hele diepe la. Heel veel archieven. Heel veel uh, weggepropt. Ja, ah. uh, nah, maar die moet er ook zijn.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 En het is allemaal regio regionale omroepen. Ja, streekomroep. Dus ja, streekomroep noemen ze het dan niet. Ze noemen het echt uh, regionale omroepen. Echt regionaal? Omroep. Ja. Oké. Okay. Nou, nou nog drie jaar. Ja. Ja. Dus tot 1 januari nee, 2028...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 Oh, is dat wel is die, een... ja. die vriendin van uh, ja. ka ja. Massaïs Kassa, Kassa, kassa, ja. massage, kassa. Ja. Ja. Ja. massage Kassa. Gilles, ah, ja. Peter Gilles. Peter Gilles, ja, inderdaad. Ja, ja, oh, die ja. Peter. Ja, ja, ja. Nou, doe Peter maar, de groeten van me. We gaan ze in ieder geval bellen <laughs> dadelijk over de, de nieuwe single Tot in de late uurtjes. Oh, ja, oh, die heeft ze al gedaan op tv ja, ook ja, trouwens. Ja, klopt. Het is een leuke plaats, ja, ja. dus uh, nou, helemaal goed. En jij gaat draaien, Caroline. <laughs> Caroline? Nee, nee, die draait niet. Nee, nee. We hebben uh, Jimmy Sommerfield als uh, laatste voor het weer. Dank ah, jullie dat wel, dat dank jullie mooi. wel. En uh, ja, we gaan het hele jaar 35 jaar vieren. Zo is dus, het. Uh, hele jaar. De slingers, hele jaar. De slingers, nou, ik het genoeg, hoor. Die, uh, de, de, de, de slingers hangen ik nog Ik hou er mee op, op. op. Nou, ik, nou, mag yeah. ik Ja, de slingers ja. blijven hangen. De slingers ja. blijven hangen. Dus uh, nou, tot volgende week voor uh, weer Zandvoort op zaterdag. Zometeen uh, Freds. En jij, Dolly, volgende week vrijdag.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 Maar nee, je moet jezelf te beetje relaxen. Hoe moet je het je aankunnen? Maar je moet jezelf een beetje relaxen. Je Je suis bien een beetje Je pleure Mais dans un Je sais bien connaître